9 uur. Dit is Heer de Jong met het nos journal Egypt Air is gevonden. De Egyptische autoriteiten melden dat de Airbus A320 in de buurt van het Griekse eiland Karpathos in zee ligt. Airbus verdween de afgelopen nacht boven de Middellandse Zee van de radar. Hoe het komt dat het toestel neerstortte, is nog onduidelijk. Autoriteiten in diverse landen denken aan een aanslag... maar bewijs daarvoor is nog niet gevonden... en tot nu toe heeft geen enkele organisatie de verantwoordelijkheid opgeëist. Volgens Air was het toestel technisch in orde en goed onderhouden. De Airbus heeft geen noodsignaal uitgezonden. FC Twente legt zich niet neer bij de door de KNVB voorgestelde degradatie naar de Jupiler League en gaat in hoger beroep. De voetbalbond wil de club uit Enschede straffen voor financieel wanbeleid. Maar interim-directeur Jacobs van FC Twente zegt dat de club inmiddels schoon schip heeft gemaakt. Ook zijn alle betrokken bestuurders vertrokken en heeft Twente volledig meegewerkt om alle feiten boven tafel te krijgen. Jacobs zegt ook dat FC Twente de financiële gevolgen van de rechtstreekse degradatie niet kan dragen. Roger Federer doet niet mee aan Roland Garros. De Zwitserse tennisser was gisteren nog aan het trainen op baan 1 in Parijs. Maar vandaag zegt hij dat hij niet fit genoeg is om aan de Open Franse kampioenschappen mee te doen. Federer was vijf keer finalist in Parijs en won één keer in 2009. In Zoeterwoude is oud-politicus Aarde Goede overleden. De Goede maakte in 1967 deel uit van de allereerste kamerfractie van D66 en was vicevoorzitter onder partijleider Van Mierlo. Verder had hij van de jaren 60 tot 80 allerlei functies. Zo was hij staatssecretaris van Financiën in het kabinet Den al tweede en eerste Kamerlid en lid van het Europees Parlement. En voor de Europese verkiezingen was hij voor D66 één keer lijsttrekker. Aarde Goede was 87 jaar. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht toenemende bewolking en later lichte regen. En dan loopt vanmorgen ook af en toe zon. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 19 inwaarts. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 Citizen amongst the populace What?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 so now Het album hebben ze al een lange tijd uit. Tenminste, Niche heeft dat album al een lange tijd uit. En dit vind ik toch het meest in het oog springende nummer... wat ze daar heeft gemaakt. Hoewel, er staan nog meer hele leuke juweeltjes op. Nervous Breakdown, samen met de man uit Rotterdam... Unorthodox. En ook Nisch. En achter Nisch schuilt Sitske Komt ook uit Rotterdam. Dus dat weet je dan ook. Dan nu de vraag van die ene man uit Zandvoort... die tien jaar lang in een kofferband speelt. De band is zelfs naar hem genoemd. Maar ze hebben één eigen nummer. En dat eigen nummer dat heb ik nou toevallig hier klaarstaan. En of ze ook deze zomer op het strand zijn te bewonderen... denk het wel. Iris van Kessel met Don't Be Long. Gingen nog even terug naar 30 april van het afgelopen jaar, toen was uh, Jeruzalem te gast. En uh, onder meer speelde ze dit nummer in een hele andere uh, ja, versie. Omdat ze uh, toen alleen haar akoestische gitaar geloof ik bij had. Shadowlands. En uh, uh, dat nummer, dat, uh, wat, ja, daar heeft ze toch wel aardig uh, wat, wat mee bereikt, dacht ik zo uh, te weten. Daarvoor hoorden we uh, een man die we kennen hier in dit dorp onder de naam Patrick van Kessel of Pat van Kessel, zoals hij zich op Facebook noemt. En hij heeft een uh, coverband die genoemd is naar hemzelf. Maar één nummer heeft hij, nou ja, heeft hij... of heeft de band zelf geschreven. Dat nummer, dat hebben we net uh, kunnen horen. Dat is opgenomen in... Nou ja, die tent die heette toen Don Zee, maar tegenwoordig is die uh, XL geworden. Dus wat dat gaat, is er wel wat veranderd. Uh, dat, dat is de, daar is de opname gemaakt. Don't Be ik uh, denk dat die uh, stand uit 2006, 2007... Dat, uh, dat is een beetje het jaartal... daar hebben ze toen uh, uh, een aantal optredens gehad. En als het goed is, zullen ze deze zomer ook nog een keer uh, te zien... en te horen zijn uh, bij uh, een van de strandpaviljoens... Hier in Zandvoort. Ik meen dat het mango's zou kunnen worden. Want uh, dat is uh, de plek waar hij het uh, meest... Ja, uh, de, de lijntjes uitlopen. Dus hou het in de gaten. Hè, en uh, wat hij dan uh, gaat doen... Ja, dat weet ik, uh, weet ik anders ook niet. Maar het, uh, het, het staat wel in de planning. Goed, wij weer verder met uh, elektronica. Of tenminste in ieder geval elektronische invloeden. What have you van Stillwave. En die jongens komen 16 juni hier naartoe. salesman thought we were more than just friends and I was pretending De lopen week was zij uh, bezig geweest in Ierland, als ik het wel had. Daar heeft zij uh, een aantal optredens uh, gedaan, uh, deze dame. Uh, achter Jane Hoe schuilt Janneke Teunissen, daar, uh, daar heb ik het over. En, uh, ze schrijft over allerlei dingen die je maar kunt bedenken. Of een seriemoordenaars of die ene gozer die bij jou in de klas zit en die een oogje op je heeft. Zo uh, moet je het eigenlijk omschrijven. Songs for Robin en 24, dat was het nummer waar je naar hebt kunnen luisteren... als een beetje een klein rustpunt in uh, deze iets wat sneller gedeelte van Alternative FM. Want Stillwave hebben we daarvoor met uh, What Have You. Uh, bovendien, als het goed is, gaan ook zij uh, met een uh, release uh, komen. En dan moet ik weer eventjes gaan tikken op het, uh, het welbekende verhaal... Van, uh, ja zie je, kijk, de uh, sugar factory, daar zullen zij uh, hun EP release gaan geven. Doen ze morgenavond om kwart over zeven. Dan gaan zij in ieder geval het, uh, het een en ander laten horen. Doen ze dus samen met de Tiger Pilots inderdaad. En die staan zo, zo direct ook nog klaar voor, de, voor dit gedeelte in het programma. Dus zover is het nog niet. We hebben natuurlijk ook nog gewoon ook even wat pittige muziek. Daydream, Delusion and Revenge dat was hem. Uh, Wired van Kid Harlekin Daarvoor Daydream, Delusion en Revenge. En als ik uh, dan dit soort uh, dingen... We hebben weer even wat pittige muziek. Dan hebben we nog een overtreffende trap. Ik zou bijna zeggen uh, als je er niet tegen kunt, dan moet je nu gewoon uh, de huiskamer verlaten. En ik denk dat we, gezien de statistieken... het zijn niet de kaartverkopen van de family race dagen... driven by Max Verstappen, want die gaan omhoog. Maar ik ben bang, als we deze gaan draaien... gaan onze statistieken naar beneden. Maar ik draai hem lekker toch. Hier is Ikea. een vette aanklacht tegen alle talentenjachten... en weet ik allemaal wat, of oproepjes... die je op Facebook voorbij ziet komen van... Help mij, help mij! De Superstar Idol, bezongen door Vicky van Zijl. En Vicky van Zijl is de... ja, de rock, uh, frontvrouw van Penelope. En Superstar Idol, dat was het nummer... waar je naar hebt kunnen luisteren. En Glorification of Idiocy. En dat is Ethereal en Marcus van Dam. Dan zou de heer Pepe Fischer zeggen... Rock and roll forever! Dat is zoiets, hè, he? was het toch? Yep. Ja. Ja, zie je. Uh, hij zit van een afstand mee. Mijn microfoon staat wel lopen, maar goed. Uh, over. Ja, wat wij zijn. Ik ben heel druk bezig. Je uh, bent. Uh, iets iets met, uh, met websites of wat dan nou, Het heeft wel wat met websites te maken. Oh, herinner je je nog dat ik op Bevrijdingspop uh, samen met een collega van mij. en hey, wat die, uh, time die timelapsen maken? oh, dat, dat het is dat ben je dus fotograferen dan en we maken timelapsen. Nou, ah, ja. dat, dat groeit een beetje uit de hand. Dus we willen dit wat vaker gaan doen. Ja. En dan vooral het lifetime timelapse deel. Dat je, de, ja. dat je die beelden live op je website ziet. Ja. Dus daar ben ik even aan het sleutelen. Zouden dit wij weekend... dat ook kunnen, kunnen doen? Met alternatieve FM, zoiets? Dat is een beetje te kort, hè? Oh, nou. Wel, ja. Het is uh, elke minuut één foto. Nou, dan hebben we 120 foto's. A24 frames per seconde is maar... Ja, dat is, maar, wat is het? Uh, nou, dan moeten lang. we eigenlijk gewoon elke week... Uh, een timelapse van, uh, van de programma's die, die we maken. Ja, toch? Dan zie je de seizoenen ook, bijvoorbeeld. Ja. Ja, zulke dat, dingen dat, kunnen dat, we dat, kunnen dat, we, dat we we, we, je doen. Je kan het doen natuurlijk. Goed. als je nou uh, spiekt op timelapse.live... Uh -huh. dan uh, zie je ons uh, knutselwerkje. Oké, okay. uh, voor die mensen die daar geïnteresseerd in zijn... duidelijk uh, verhaal. Nog een keer. www.timelapse.live All right, all right. Dat is het hobbyclubje van Marcus van Dam. Um, over automobielen gesproken. We hadden het dus uh, helemaal aan het begin... met die Formule 1 wedstrijd van Marcus van Stapper, die die afgelopen zondag wist te winnen op het... Uh, uh, Spaanse uh, circuit van Barcelona. Ik moet het allemaal wel even goed uitleggen. Hè. Maar er is ook nog een Zandvoortse inbreng uh, in een wat hardere bind. Ze noemden zich, uh, uh, ze werden genoemd de, de zwaarste bind van Nederland ooit. Hebben ook gestaan bij, uh, bij de Rob Akdaworst. En de Zandvoortse inbreng is van Marlene Cherps. Godworst bind. Jesus. Automobile is running fast. De Box Rooba. Ze komen uit Brabant met backdoorman En uh, ach, het is altijd leuk als je ergens uh, uit de landen wordt uh, gemaild. Ik denk dat uh, Peace of the Puzzle daar een beetje achter zit. Want daar uh, schijnen ze bij te zitten. Dus uh, die uh, uh, connectie is ons niet vreemd in ieder geval. Daarvoor hoorde je godworst met Automobiel. En uh, als we dan toch iets over automobielen hebben... hebben we het ook over passerende auto's. Nou, daar is die Max Verstappen heel erg goed in. He, overtaking is een art, zoals dus uh, Olaf Mol dat al in zijn verslag had genoemd. En defending is ook een art. Maar dit gaat dan meer over passerende auto's. En daar heeft Kin een heel mooi nummer over gemaakt. Passing car. Dat, uh, dat is ook al, uh, geloof ik, een beetje in de markt uh, gezet. Passing Car heet het. Uh, en het uh, komt uit Groningen. Daar uh, is de band actief. Dus van uh, bokseruba uit Brabant. ga je ineens uh, helemaal uh, naar de andere kant van, de, van, de, van de Nederland. Namelijk naar Noord-Nederland. Namelijk naar Groningen. Nou, het is wel uh, een van mijn favoriete nummers, dit? Ja, ja dat dacht ik ook wel. Uh, ik denk, ik heb hem ook speciaal even voor jou uh, weer eens even uit de motorballen gehaald. Dus ja, een doe je ook vaak, denk ik, op de A9 of niet? Ja, ik wel. Ja. <laughs> ja. Zien ze nog eens een keer zo'n zo mooie VW, wat is het, up voorbij komen? Dat is een lelijk bielen. Ja, Goed. Um, het, is, het zit er weer op, ik zou bijna zeggen. Tot volgende, volgende week. week, inderdaad. Dat, uh, dat moeten we dan altijd even in koor zeggen. Dat hebben we dan toch wel weer redelijk onder de knie. Um, deze band zal morgen dus ook in de Sugar Factory uh, te zien zijn... maar dan in het uh, voorprogramma van uh, Stillwave. Ik heb het over die band, die ene mooie band, de Tiger Pilots. En ze waren toevallig geweest ook nog geweest bij de Rob Award. En inderdaad, we hebben volgende week live muziek van Anna. Dag! are closing in there are spies everywhere the air is getting thin everyone can smell my fear